Avond, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. En er wordt op het Franse Mayotte nog altijd druk gezocht... naar slachtoffers van de verwoestende orkaan afgelopen weekend. De eilandengroep die tussen Madagaskar en Mozambique ligt... is zeer zwaar getroffen, vertelt deze Vlaamse arts die daar nu is. Er staat gewoon eigenlijk praktisch niet veel meer recht hier. Uh, het ziekenhuis staat nog recht, enkele. Maar de daken van heel veel huizen zijn, uh, zijn weg en de huizen... Die, ja, die bestanden uit die zijn gewoon volledig compleet weggevaagd. Het officiële dodental staat nu op 20... maar er wordt gevreesd voor honderden of misschien wel duizenden dodelijke slachtoffers. Twee politiemedewerkers worden gestraft voor dingen die ze hebben gezegd op X. Het gaat om onprofessionele en soms racistische uitspraken op privéaccounts. Maar wat ze precies geschreven hebben, zegt de politie niet. Eén medewerker wordt ontslagen als hij zich niet aan bepaalde voorwaarden houdt. De ander moet een deel van zijn salaris inleveren. In een bos in het Brabantse dorp Strijbeek is een enorme berg kleding gedumpt. Staatsbosbeheer heeft alle vuilniszakken vol kleren opgeruimd... en hoopt dat de dumper wordt gevonden, zodat de kosten kunnen worden verhaald. En steeds vaker hoeven mensen met problematische schulden die niet meer terug te betalen. Omdat hun hele schuld in één klap wordt kwijtgescholden. Dat heeft te maken met een nieuwe richtlijn die een half jaar geleden is ingegaan. Sindsdien is er een bedrag dat iemand moet overhouden bij het aflossen van schulden. vertelt mijn collega Bart van de economieredactie. Dat is het minimale bedrag dat jij nodig hebt om rond te kunnen komen. Dat wordt vastgesteld onder meer met normen van het Nibud. Nou, als jouw inkomen lager is dan dat bedrag, dan zeggen schuldhulpverleners en kredietverleners vanaf 1 juli tegen de schuldeisers, van ja, er is geen geld om af te lossen. Dus doen wij, wij u schuldeisers een nul aanbod, zo heet dat formeel, maar het betekent in de praktijk gewoon dat ze tegen de schuldeisers zeggen, u moet die schuld kwijtschelden. Nou, dat gebeurt nu bij ongeveer een derde van de mensen in een schuldenregeling. Het weer vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Het koelt af naar een graadje of zeven. Morgen opnieuw een grijze dag. Het moet wel droog blijven morgen bij zo'n 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files in de regio worden alweer wat korter. Op de A9 van Amstelveen en Alkmaar nog wel een kwartier vertraging tussen Aalsmeer en Knauwpunt Velsen. Verder staat er een auto met pech op de A10 bij de Koentunnel. De rechte rijstrook is dicht richting Den Haag. Vanaf Landsmeer is de vertraging 10 minuten. En op de A27 Utrecht Almere tussen Beeldhoven en Huizen... moet je ook rekening houden met een kwartier extra reistijd. Tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu de herhaling van Alternative FM. Ja, het is maar goed dat ik gewoon wakker ben he, in wat er gaat. Want ik zag het uh, groene uh, schuifje in één keer weer helemaal van die computer in één keer weer snel teruglopen. Helemaal geen nieuws dus. Nou, dan is het ook goed nieuws. Dan gaan we gewoon beginnen. aardig een beetje warm te worden in deze studio. Er was iemand die heeft de thermostaat een beetje aangezet. Het is deze donderdag 12 december. En dat is een dag met de Engelenpoort. Wat dat is, moet je maar zoeken. En het is de uitzending dat wij iets gaan doen met May Evans. Want die komt vanavond hier optreden. Dat gebeurt allemaal vanaf het tweede uur. Dat is dan de reden waarom we dan ook live zitten. En als je straks op YouTube gaat zitten kijken van hoe ziet het er dan uit. Nou, het is een beetje in kerstsfeer. Dus dat uh, wordt een aardig kerstverhaal wat misschien straks nog uh, verteld wordt. Overigens, dit was de meest recente single van Paul. Uh, de gebroeders Paul, uh, want zij zijn de naamgevers van uh, deze band. En The Chameleon, dat is de nieuwe single of de meest recente single. En we gaan ook uh, gelijk uh, verder, want we hebben er nog genoeg. Want het is uh, veel om in te halen. Want ja, we hebben de laatste weken toch wel het uh, een en ander uh, wat we nog niet hebben uit uh, kunnen zenden. Bijvoorbeeld deze van Pien. Song voor Samba. Song voor Samba. Heet hij. Uh, dat is een pseudoniem van meneer David de Bogaars. Die komt uh, uit de buurt van Utrecht uh, vandaan en uh, het is de Allesveranderaar. En daarvoor hoorde je Pien met het uh, nummer Song for Someone. Uh, dit uh, is mij een beetje ter orde gekomen omdat ik op een gegeven moment uh, met iemand uh, zat te praten die heel veel muziekoptreders aflegt. En dat is niet Wolters. Die geldt meer als een soort muzieklegende. Uh, of in de muziekwereld als een, uh, een legende. Want uh, ja, als je zoveel uh, bezoeken in het jaar doet... dan val je wel op. En er zijn ook wel wat artikelen over de man verschenen. Uh, wat hij allemaal gedaan heeft uh, aan... Ja, bezoeken in het land bij optredens. En hij zei, je moet eens op Samira letten. Nou, dat doe ik dan ook. En dit was eerder van haar hand verschenen, samen met haar band. En het nummer dat heet Landline. Landline. my old eyes, I will surely see. The way the seasons change like the depths of me One day you'll know how it feels The way time runs so free Your young eyes, day is still engraved In the depths of my mind I don't know what to say Sometimes brings me back to you, babe Still don't know what to say And just happen every day In the trenches, we duck and hide But tonight's on the other side Ik ben een beetje verwend wat betreft het materiaal met kerstsongs. Dit is er ook eentje. Menuit eet deze meneer. En het nummer dat heet From The Battlefield. En daarvoor hoorde je Samira met Landline. Um, een van de singles die ik geloof ik één keer heb nog laten horen... in de voorbije Alternative FM's is bijvoorbeeld deze van Low. En dat nummer dat heet Over The Forest. In, in dit geval. Dit is ook alweer een paar weken geleden uitgebracht. Low en Over de Forest. We gaan uh, even een, een stuk uh, doen wat uh, voorgeproduceerd geproduceerd is en dat is Newland, want die heb ik uh, gesproken zaterdag, uh, jongsleden want het is 12 december en ik heb hem gesproken op zaterdag 7 december. Hoor je ook uh, terug in het gesprek en alles heeft te maken met het album wat hij heeft uitgebracht. En daarvan hoor je eerst het titelnummer daarna het gesprek en daarna Morning sun, hiding, forever hiding, lost for words. The weight of empty spaces find him never find him so absurd caught in a silence Always dreaming, never real. Whispered algorithms, screaming. I can't stop screaming. These wounds won't heal with this silent language. You we speak, oh, oh, oh, oh, oh, silent language you speak. Our hearts beat as one, no need for questions with this sign. Crumbling down, fading frequencies Lying, I keep on lying Until the end, with this silent language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 language Het is zaterdagmiddag als wij Alex Nieuwland spreken en ja we kennen Alex Nieuwland natuurlijk als Nieuwland. Maar hij zit niet in Harlingen. Nee, hij heeft de boot gepakt en hij is naar Ter Schelling. Wat uh, doe je daar, uh, Alex? Uh, nou, even genieten van een lekker uh, weekendje uit. Uh, ja. Ja. ja, want op het moment dat wij elkaar spreken, dan is het uh, zaterdag 7 december. En uh, dit is uh, voor de uitzending van, uh, van uh, de komende donderdag, de, wat is het, de 12e? Dus, dus ja. Het is uh, vijf dagen van tevoren. Ja. Uh, alle aanleiding, want uh, er is nog iets van een single die je hebt uitgebracht. Uh, uh, die wel afkomstig is van het album wat je, uh, wat je al eerder hebt uitgebracht. Ja, The Sounded Language is eind augustus uitgekomen ja. en uh, onlangs uh, heb ik daar nog een uh, single met een clip, et, et cetera, van uitgegeven, Morning Sun is dat. Ja, oké, okay. ja. Uh, wat, uh, wat, uh, ja, dat, dat is dan meteen ook de reden, maar uh, is dat ook, is, zit er ook nog een andere reden? Zoiets van toch weer even de aandacht op het album uh, vestigen? Ja, maar zo werkt dat, hè. Kijk, we, het, het, het, de tijden zijn niet meer van vroeger, hè, met fysieke singles op de en... Uh, ja, dat je een singeltje uitbrengt, en nog een singeltje, en dan komt er een album. Ja. Voor eh, breng je een, een, een tenminste de meesten brengen een album uit, en geef dan aan: nou, dit is voor mij een single, en dit is voor mij een single, en daarna maak je een mooie clip bij, en dan, ja, dan geef je daar wat extra aandacht aan, ook voor het album, mm. dus het zijn meer een beetje, nou ja, eyecatchers, earcatchers, hoe je het wil noemen. Mm. Maar ja, het is wel wat anders dan vroeger natuurlijk, en, en je weet, ik breng ook wel eens singles uit die helemaal niet op een album staan, dat ja. vind ik ook altijd wel heel erg leuk om te doen. Ja. Uh, maar dat is in dit geval niet, The Morning Sun staat gewoon op, uh, op het laatste album. Ja, nou ben jij toch ook uh, een, uh, tegenwoordig ook wat uh, meer met clips bezig. Kunnen we dat ook zien uh, waarom je nu op de Schellingen bent? Oeh, dat is een hele goeie. Nee, ik, ben, ik ben niet aan het filmen, moet ik zeggen. Moet ik zeggen, we kwamen gisteren aan in een uh, een beetje een storm wel. De storm ging wel een beetje liggen. Maar het zijn niet echt omstandigheden om een mooie videoclip uh, te schieten. Maar in Morning Sun heb ik mooie beelden opgenomen van, uh, van Griekenland. Uh, dat, dat is ook met strand. En uh, dat is wel heel erg leuk om te zien, denk ik. Ja, dus, uh, ja. ja moet je bij, uh, bij clips altijd specifiek nadenken wat je in... Uh, ...uit wil lichten en wat je wil laten zien bij, bij zo'n single? Ja, het, het, uh, um, het gevaar is een beetje dat je, nou ja, dat je letterlijk wil laten zien waar het liedje over gaat. Nou, dat kan natuurlijk ook niet altijd. Uh, uh, dus je probeert ook een bepaald gevoel over te brengen. En als ik ergens ben op een bijzondere plek, hè, zoals in de clip van Morning Sun... ...zie je een wrak uh, van een schip. Hè, dat ligt er al, uh, al tientallen jaren, dat is helemaal aan het vergaan... Uh, ja, bij mij, hè, het, het nummer gaat een beetje, nou ja, al, uh, heft vertrekken, alles achter je laten, uh, dat gevoel. Mm. Nou ja, uh, je, je ziet beelden van, uh, van verlaten huizen, bouwvallen, uh, nou ja, dat schip dus. Dat soort beelden geeft voor mij dan een beetje het gevoel aan van, uh, er komt een tractor langs. Ja. <lacht> ja, als we de tractor horen, dan uh, is dat uh, mooi, mooi meegenomen, want dat geeft ook weer een beetje dat in... Ja. Nee, nee dat, is, dat, dat geeft een beetje het gevoel aan waar, uh, waar, de clip over, waar het nummer over gaat en dat ja. is wel leuk om te doen. En soms als je op een locatie bent dan heb je wel iets van, oh, hier kan ik wel iets schieten wat, wat je kan gebruiken, want ik doe het allemaal zelf. Dus, uh, het is, uh, en dan heb je het wel in je achterhoofd van, oh, dit zijn wel hele mooie beelden, die kan ik wel gebruiken. Je, weet, je hebt vaak een clip van mij gezien, ik kom er niet zelf vaak heel erg veel in voor. Mm -hmm. uh, ik vind het ook niet, niet per se altijd noodzakelijk. Eh, ik er, zo, af, schiet me wel even om een hoekje of zo. Hmm. Maar ik, ik, ja, ik schiet altijd wel beelden dat ik denk van nou, dit is wel leuk om te gebruiken. Ja, euh, nou ben je ook op uh, de Schelling op het moment dat wij dit uh, gesprek opnemen. Uh, wat uh, betekent de Schelling voor jou, het, uh, afgezien dat jij uit Harningen komt? Ja, nou, in Harlingen kan je bij mooi weer te Schelling zien liggen. Dus wat dat betreft is het natuurlijk haast, haast thuis. Mm -hmm. uh, ja, ik vind dat het is heel dichtbij huis voor ons. Maar uh, niet per se dat je er dan vaak heen gaat. Uh, maar het is, wel, het is wel echt een vakantiegevoel. Hè? Je stapt op een boot, je bent even echt helemaal weg. En uh, ja. nou, we hebben nu de twee zoons en schoondochter mee. Dus uh, nou, even gezellig, gezellig uit eten geweest gisteren. Mm. Uh, je bent toch eventjes, uh, ook is het maar twee nachtjes, ben je even uh, er helemaal uit. ja Daar zijn de eilanden natuurlijk uitermate geschikt voor. Ja, uh, neem ik aan ook als uh, vakman van liedjes maken en dat soort dingen. Uh, heb je dan toch iets uh, in je achterzak zitten van een uh, soortment van voice memo of weet ik uh, allemaal wat, uh, dat je toch of hey, je denkt, hé, hier kan wel misschien eh, weer een liedje in zitten Ja, dat is grappig, ja, wat je dat je zegt. Ik heb altijd mijn, en mijn notitieblokje, en mijn voice recorder bij de hand om, ja, of een melodietje vast te leggen, of een leuk vlak tekst, of een ja, gevoel op foto's inderdaad, of filmpjes. Altijd, ja, je, je, je bent daar altijd onbewust wel een beetje mee bezig, omdat je gewoon, ja, dat gewoon wil gebruiken voor, uh, voor liedjes. En dat het gewoon leuk is dat uh, dat het ook echt dingen zijn... Uh, uit, je, uit je eigen leven. en Mijn albums zijn wel de laatste jaren. Hè, dat zijn mensen wel opgevallen wel steeds persoonlijker geworden. Hmm. Uh, dus uh, ja, dat is wel mooi om, uh, om dat op die manier te doen. Ja, persoonlijker zeg je ook. Hè. Uh, is, dat, is dat lastig om toch als songwriter het over de persoon zelf uh, te hebben? Of iets wat je zelf hebt meegemaakt? Ja, op, op zich best wel. Hè. Het feit dat ik zeg dat ik dat de laatste tijd steeds vaker doe... Geeft u aan dat ik het daarvoor minder deed en dat dat dus wel moeilijker is. Dat je uh, nou, veel dicht bij jezelf komt, is natuurlijk wel, ja, dan ben je wel kwetsbaar. Ja. En, en natuurlijk schrijf je vaak wel, nou, hè, er een beetje omheen, hè? niet heel, heel erg duidelijk uh, waar het precies over gaat. Hmm. Ja, mensen die je kennen, die, die weten dan vaak wel uh, hoe, uh, hoe of wat. En ja, zo, uh, zo de overlijden, overlijden van je ouders, dat soort dingen. Vriendschappen hmm. die, uh, die verbroken zijn. Uh, maar op het album staat ook een liedje wat ik geschreven heb na aanleiding van een, uh, een mooie uh, zomeravond in Harlingen waar ik met vrienden op het terras zat en uh, heb ik heb ik ze allemaal een beetje beschreven waar ze mee bezig waren. Mm. Uh, nou, dat, dat is gewoon heel leuk om te doen. Het is gewoon, ja, weet je, het is gewoon een dag uit het leven. Het is een helemaal niet een bijzondere dag, maar. Ja dat, ja, dat zijn leuke dingen om te doen, de ja. vrijheid die we daarin hebt Ja, maar zit daar ook een bepaalde uitdaging in voor jou als songwriter? Dat je dan, uh, dan juist dit soort dingen doet, dat je je dan kwetsbaar uh, opstelt in je materiaal? Ja, ik denk het wel, want ik denk dat mensen het wel herkennen, weet je. Uh, de, en natuurlijk uh, is er niets mis met uh, liedjes die heel algemeen zijn. Hij uh, heel overdreven gezegd, I love you and you love me too, en zo, dat is allemaal prima. Maar hè, op het moment dat je kwetsbaar bent en heel persoonlijk bent, voelen mensen dat echt wel aan. En dan, ja, dan komt het ook soms bij, bij de een wel, bij de ander minder natuurlijk, maar ook wel binnen. En dat, ja, dat is wel een uitdaging en dat vind ik zelf ook mooi om, om het toch wel ja, persoonlijk en, en daarin wat kwetsbaar uh, te maken. Ja, um, nu uh, zit je op de Schelling. Uh, ben je toch weer stiekem bezig weer met nieuw materiaal? Um, ja, ik ben altijd bezig met nieuw materiaal, uh, uh, ja, maar nou, in dit geval is het wel, weet je, ik heb nu negen albums uitgebracht, in ieder geval onder de naam Newland, want ik ben natuurlijk ook nog met allerlei andere projecten bezig. Uh, maar ja, nummer 10. Uh, ja, daar ben ik een beetje, daar ben ik toch wat uh, aarzelender in dan voorheen, want ik heb zelf zoiets, nummer 10 moet eigenlijk wel, ja, iets bijzonders worden, dus ik heb wel na zitten denken van, uh, nou, misschien moet ik uh, wat samenwerking zoeken met wat, ...bekende of minder bekende artiesten uh, uh, kijken of je daar iets, iets, nou, ook, wel een beetje iets speciaals van kan maken. Want 10 is toch best uh, is een, een speciaal nummer, denk ik, hè? Ja. Be best een aardig aantal, uh, maar daar ben ik, ja, dus ik ben wel heel gezichtig bezig, maar ik merk wel dat ik nu heel snel iets heb van, nee, dit is niet goed genoeg, dit is niet goed genoeg, waarin ik misschien voorheen zou zeggen, ja, deze kan wel, weet je, dus ik ben wel... Uh, daar ben ik wel wat uh, kritisch op. Ik heb natuurlijk mijn Fushing Chameleon, waar ik altijd in het achterhoofd iets heb van nou, als het echt niet bij Newland past, dan kan ik dat, uh, dat vehikel misschien gebruiken. Maar ik weet niet of je nog op iets anders duidt. Ik ben ook met de Nederlandstalen Oh? En dat is al heel concreet. Misschien vertel ik uh, iets wat je niet weet. Maar, ja. Uh, ja, dat is... Uh, ja. Dat... Dat is nieuw voor mij in ieder geval, dus. Ja. In januari, januari komt er een, een, een album uit, een Nederlandstalig album, uh, gewoon onder de naam Nieuwland. Dus Nieuwland, van Nieuwland. Elf liedjes uh, onder de titel Bitter. En uh, begin januari komt daar de eerste single van uit. Dus uh, oh. uh, dat nieuwtje, dat pik je dan nu mee. Uh, ja, nou, wij zijn uh, nieuwsgierig. Uh, in ieder geval, als uh, afsluiting, waar is Nieuwland te vinden op het wereldwijde web? Want we kunnen het niet vaker genoeg benadrukken. Nee, heel fijn is dat. Uh, ja, ik, ik ben uh, aanwezig op alle social uh, media kanalen. Uh, mijn uh, website is uh, newlandmusic.net. Newlandmusic uh, en je kunt me vinden op, uh, op Facebook, op Instagram, op X. Dus, uh, ja, dat, dat, dat. En op YouTube natuurlijk. Uh, dus eigenlijk als je zoekt opnieuw, als je zo intypen bij Google Newland Harlingen, dan vind je alles wat je wil vinden. Bye. Ja, dat dus is wel leuk als je dan op een gegeven moment iemand interviewt... die dan gewoon eventjes besluit om een weekendje naar de Terschelling te gaan. En dat kan, want hij komt uit uh, Harlingen, daar woont hij. Nou, oorspronkelijk komt hij eigenlijk uit Amsterdam, uh, deze Newland. Maar uh, Harlingen, dat is zijn thuisplaats. En dan besluit hij gewoon om de boot te pakken en even uit te waaien... aan de andere kant van de Waddenzee. Ja, dat, uh, dat kan als je daar uh, woont. En dat heeft hij dus dan ook uh, van de week uh, gedaan. Uh, bovendien verwijs ik ook nog even naar een ander... Radioprogramma Radio radiovriend van mij. En dat is Willem de Waard. Want daar uh, zal Newland nog een keer te horen zijn. Tussen 12 en 2 op uh, de zaterdagmiddag bij Radio Kapelle in het uh, programma Zwaardvis. Daar uh, zal ook Alex Newland aan het woord komen over onder meer het uh, verhaal van wat hij dit jaar heeft uh, gedaan. Ehm. Um, Verder met de muziek, want zij deed vorig jaar mee aan de Rob wordt En bovendien is bekend wie, nou niet wie, maar welke data daarvoor staan. Allemaal op een donderdagavond, dus dat wordt een beetje kiezen voor ons wat we gaan doen. Maar voorlopig valt het dubbeltje toch wel aan de kant van de uitzendingen maken. Psyche is dit, zij deed vorig jaar dus mee en het nummer dat heet Pace of Life. Is nog nergens te vinden, maar ze heeft het me in ieder geval wel gestuurd. We gaan een beetje heel rap uh, verder met uh, een nieuwe single. En die nieuwe single, want dit was van Ilke en Until Now. En die nieuwe single, die is van Stijn. En die komt morgen uit. En dat nummer dat heet Ice on the Sun. Here comes the code, you'll have the truth. Questions might be good for you I'd better be alone right now I'd kill you if you'd call right now Here comes the truth, you'll have it all Perhaps it saves us from the fall But I'd rather cut the conversation Please stop having these expectations I won't pick up the phone Just let it die, leave it alone Oh, there's nothing we both want, really Eyes on the sun, eyes on the sun Eyes on the sun, eyes on the sun No we took off, the seasons don't I'll avoid the break in front of you I'll pick my fights with bitter care You might not think I'd even care I won't pick up the phone, just let it die See so how yeah, you won't pick up the dad, Just let it die, leave it alone Oh, there's nothing dad, dad, dad, En daar blijkt je dus uh, gewoon nog een uh, minuut over te hebben. Maar dit uh, nummer dat uh, komt er dus aan. Uh, morgen komt hij uit en dan uh, kunnen we daar uh, gewoon van genieten. En vanavond mochten we hem al uh, laten horen. En dat zijn dan altijd van die late uh, mensen. Of de mensen die dan op een gegeven moment besluiten van... Oh, ik heb, ik heb nog een single liggen. En wij zijn de broers niet die dan uh, besluiten om dit uh, dan nog te laten horen. Dus, uh, de nieuwe single dus van Stijn. Zij was vorig jaar hier ook uh, bij ons in de studio geweest... ...heeft ze toen acht nummers laten horen. In een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf, dat dan ook wel weer. Um, we gaan een beetje zo richting het einde van dit eerste uur. Ik zei al, het is uh, de tijd dat toch uh, het een en ander wat met kerstmateriaal uh, te maken hebt. En dat geldt ook eigenlijk voor, voor de single uh, waar we dit uur mee afsluiten. En deze man, Stemming, of ja, volgens mij zeg ik het uh, misschien goed... Hij heeft ook een, een, ja, een beetje een single uitgebracht. Best een hele vrolijke nummer in de richting van kerst. En die ga je horen tot, tot aan het eind van, van het laatste uur. Of van, dat zeg ik van dit eerste uur. En dat nummer dat heet Gay Gay Hollywood. Holiday. Holiday. Four years come and gone. My feelings for you still so strong. Pick up my phone, you're there. Showing me the gift you wanna share. What a dream, such a sight. You and me together, we fits so right Slide on in down my chimney. Hey, Johnny, man come light my tree. Every year I had that wish to do it. With the lights down low and a ho ho ho. Get down to it. It's a gay gay Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Meer ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7.